Mautschuurs met het NOS-journaal. Van de 102 hooligans die gisteren in Amsterdam zijn opgepakt... zitten er nog acht vast. Onder hen zijn twee Nederlanders, de rest zijn Engelsen. De politie zegt dat ze zich rond de voetbalwedstrijd... tegen Oranje hebben misdragen. Ze gooiden flessen en andere voorwerpen naar de politie... of waren betrokken bij mishandeling. Een van de Nederlanders had een steward... in de Amsterdamse Arena geslagen. De afgelopen dagen zorgden de duizenden Engelse supporters... voor veel overlast in het wallengebied. Op de luchthaven van Stuttgart is een dronken co-piloot opgepakt. Hij zou gisteren met meer dan 100 passagiers naar Lissabon vliegen, maar de vlucht werd op het laatste moment gecanceld. Pas maandag kunnen de gedupeerde passagiers alsnog naar Lissabon vliegen, meldt de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. De co-piloot, een 40-jarige Portugees, is vastgezet en kan in afwachting van een eventueel proces gaan als hij 10.000 euro borg betaalt.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 Tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog die erop volgde. Ook is hij de auteur van de kinderboekenserie Kinderen van de Lamp. Keur was 62 jaar. Het weer vooral in het zuidoosten en oosten geregeld zon. Verder is het vrij bewolkt. Op plekken waar de zon schijnt kan het 13 graden worden. Op andere plekken kan het kwik blijven steken op 4 graden. Morgen meer bewolking en soms wat motregen en 9 tot 12 graden. Dit was het NOS voor. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Hoeverlaken en Eembrugge een file met 10 minuten vertraging. Op de A27 Gorkum richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Dus nieuwe Nieuwegein en Knopetrein Zweert. Vijf kilometer file met ruim een half uur vertraging. Er zijn maar twee rijstroken open. Op de N201 Uithoren richting Hilversum. Tussen Wilnis en de aansluiting met de A2 10 minuten vertraging.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu, Zandvoort op zaterdag. Elvis landed in a rock, rock, rocket ship. Healed a couple of leopards ah, and disappeared. But where was his beer? Like lacka, like boom. Ja, en soms kom je dan een plaat tegen die gaat overwandelen. Denk je, leuk om uh, weer eens uh, te draaien. Dat was een gouden oude hit. Een echte uh, grote hit was het uh, destijds. Dus in ieder geval was dat was. En dan volgde de dinosaur. En dan hoor je hem terug en dan denk je van, nou was dat hem nou? Was dat hem nou? Ja. Zo ging dat, toen de tijd. De tekst uh, niet al te moeilijk. Viel best wel mee. Toch? Het is uh, even na drie uur, welkom terug bij Zandvoort op zaterdag uur twee alweer Robert-Jan. En wat gaan we in uur twee allemaal doen? En naar de volgende plaat gaan we live schakelen met onze verslaggever Joop van es, Want die is voor ons aanwezig tijdens de voetbalwedstrijd SV Zandvoort VVA Spartaan. De wedstrijd is om drie uur begonnen. Dus uh, Joop geeft even uh, de opstellingen door, eventuele wijzigingen en de stand van zaken live vanaf Duintjesveld. Half vier natuurlijk, zoals u van ons gewend bent. De enige echte evenementenagenda van ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houd uw pen en papier bij de hand. En natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En wil je meekijken, dan ga je naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je laatst mee in de studio aan de Tolweg 10a. Tot aan vijf uur vanmiddag, zaterdag, en daarna entertainment voor jou. Jawel, hij is weer Fred Hij tussen vijf en zeven. Gonna be why don't you go get a job ...om deze disco-klassieke weer eens terug te horen op de Zalvoortse radio. Dat is toch dat was Sister Sledge en Lasting Music. Ja, we gaan live schakelen met uh, Duimpjesveld. Daar is Joop voor de wedstrijd van vandaag, Joop. Goedemiddag, ja. trouwens. Uh, ja, SV Zalvoort tegen VVA Spartaan. Uh, we natuurlijk uh, in principe een cookie-wedstrijd. Maar gezien de laatste twee wedstrijden van Zalvoort... ...zullen ze we toch wel eens een keertje wat nu moeten laten zien... ...want het was twee keer niet zo goed best. De vorige keer waren weliswaar de, de klimatologische omstandigheden niet altijd denderend. Er stond ontzettend veel wind, er bleef geen bal liggen als er vrij schot genomen wordt, bijvoorbeeld. En men die er geweest is, zegt dat hij eigenlijk die westen niet door had mogen gaan. Dan vind ik wind eigenlijk helemaal geen issue. Want het is toch ook niet gevaarlijk. Maar goed, Zandvoort is dus nu tegen VVA de Spartaan bezig. VVA staat op de achtste plaats. Zandvoort is een glorieus leider met elf punten verschil op de nummer 2. En wij verwachten hier dus een behoorlijke score. En dat mag ook wel zo blijken, want al in de tweede minuut was het raak voor Zandvoort. Een dieptepaas van uh, butwater op in Die ging de 16 meter in. En, uh, aan de andere kant ging Jesse de Haan mee. Hij heeft van berg de bal breed gelegd. En de ene was geboren. Koud twee minuten later. Uh, een uh, ja, een vrije schop, min of meer. Van, uh, nou weet niet meer wie, maar in ieder geval krijgt Bud Waterum... En die haalt vanaf 20 meter toch een partij uit. Dat was niet normaal. En 2-0 was daar. Uh, daar staan we nu. We hebben gespeeld uh, 7 minuten, zo'n beetje. Zo, dat gaat lekker uh, rappen, uh, ja. Jan. Dat gaat inderdaad erg snel. En uh, ja, dus ik, ik we hebben ons al voor, want er wordt al meteen van de tribune geroepen. 10, 10, 10, 10, weet je wel. Uh, het is overigens wel opvallend. Uh, de prestaties van het wel goed. En het trekt meteen meer mensen aan. Dat is wel prettig eigenlijk. Het is niet echt een hele lege uh, bedoeling nu. En dat, uh, dat, daar hou ik wel van. Dat is wel goed. Uh, het is alleen erg weinig. Want het zijn over het algemeen wat, wat, wat oudere mensen die ermee gaan bemoeien. Goed, soms verdienen een aanval. Uh, uh, even kijken. Ja. Uh, dan gaat u, de bal gaat naar rechts. Naar het water. Naar links naar het water. Water, uh, die Waternieren mag wakker zijn weg. Probeert ze man te passeren, gaat niet, dan krijgt nog een man erbij. En krijgt die man voor, dan wordt hij weggewerkt door een verdediger van VVA. En de VVA kan uitverdedigen. Uh, dat doen ze niet goed, soms het is het weer in bal te zitten. Uh, Jurgen Moms naar het water. water naar uh, Kastenfries. En dan uh, is het tikwerkje, Budwater die gaat een tijd tussen en die wordt, oh jammer, hij wordt buiten spel gegeven. De, de, de grensrechter vlacht niet, en de zijrechter vindt het buiten spel. Hoe kan hij dat zien? Mijn godse Oké, maar in ieder geval, tweede rondes. We spelen nu in de negende minuut. En we maken ons ook voor nog een middelpunt erop. Oké, okay, nou, we gaan het horen zo dadelijk, Joop. Dankjewel, voor dit Wits. Dat was Joop Venees bij de voetbalwedstrijd van vanmiddag. Zometeen meer daarover. Maar eerst weer meer muziek. Hier is Bluff. Niets is beter dan met jou, de koud hoort Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. to the heat Troostige plekken. Ja, bluf bewijst het maar weer met uh, deze single Soutenlanden. Zo belangrijk uh, als er over je plaats een uh, plaat wordt gemaakt uh, op het Ja, de, de reserveringen bij Soutenlanden, die, uh, ja, die zijn uh, verdrievoudigd gewoon. Iedereen wil toch een keertje naar Soutenlanden. Ja, je weet wel, hè, dat plaatje uit het uh, plaatje van Bluff. En uh, uiteraard uh, die uh, Belgische zangeres. Uh, zo dadelijk, oh ja, Joven Nes, denk ik, ja... Oké, okay, we gaan even naar Jop toe, Jop. Ja, een 13e minuut, uh, Nuisenberg komt vrij van in 16 meter gebied. Heeft zelfs daar nog een, een mannetje op 3-4 voorgesteld uh, gesleugd gestaan. Uh, haalt uit, uh, 3-0 verzand voor u. En dat was hem, de zin van Will to Power en Baby, I Love Your Way. Policia's Jaffer is Lissel aan het begin van deze plaat weer... met een doelpunt voor SV Zandvoort. Op dit moment de tussenstand een klein kwartier gespeeld. De wedstrijd SV Zandvoort-VVA, de Spartaan. Het staat er op dit moment 3-0 voor SV Zandvoort. Dus nou, we verwachten er nog wel een paar bij, Albert Jan. Denk ik ook wel. Ja. Goed, geheel iets anders. Een verhaal vanmiddag middag over de Zandvoortse wederopbouw. Op woensdag 28 maart organiseert de bibliotheek een gezellige verhalenmiddag met als thema de wederopbouw van Zandvoort. De middag wordt gepresenteerd door Tom Drommel en hij is een enthousiast vrijwilliger bij de babbelwagen en weet ontzettend veel over oud Zandvoort. Aan de hand van foto's vertelt hij, veel meer, vertelt hij met veel kennis over de geschiedenis van Zandvoort. De verhalenmiddag aanstaande woensdag begint om half twee... En vanaf vier uur is de mogelijkheid om gezellig over dit onderwerp na te praten... en kunt u uw verhaal over dit onderwerp ook vertellen. De presentatie is in de grote zaal de begane grond van de blauwe tram naast de bibliotheek. De toegangsprijs bedraagt 2,50 euro en is inclusief koffie of thee en wat lekkers. Reserveer een kaartje via www.bibliotheekzoutkennemeland.nl www.bibliotheekzoutkennemeland.nl of via pluspunt op 5740330 5740330 de bibliotheek beschikt over een grote collectie boeken... over de geschiedenis van Zandvoort. Deze liggen uiteraard ter inzage tijdens deze verhalenmiddag. En ze zijn te leen voor leden. Nogmaals, adres Louis Davidskarij, nummer 1. 28 maart, de uh, verhalenmiddag over de Zandvoortse wederopbouw. En het begint allemaal om half twee. Tot zover het verhaal over de verhalenmiddag. Sorry Is er dadelijk de evenementagenda agenda, maar eerst twee love platen. Love,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 en we gaan weer naar Joap op duimpjesveld. Ja, we hebben een kleine verandering in de stand is gekomen. Onloekwettendheid in de verdediging van Zandvoort. Meer kan ik het niet noemen. En de stand is 3-1 in het voordeel maar van Zandvoort. But This shit, it gets dense She knows when I'm out I feel like she could just sense If I had a million dollars I was down to 10 cents She'd be down for whatever Never got her convinced You know hope to die To my lover I'd never lie very true I swear I'll try In the end It's him and I He's out his head I'm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 Weer uh, live uh, naar Duitsjesveld. Jouw alweer een doelpunt. Ja, prachtige goal. Schitterende zijn van Kars de Hij zet hem maar echt op het verkeerde been. En haalt wonderschoon uit. 4-1 voor Zandvoort. Oké, okay, dat zijn de goede berichten vanuit uh, Duitsersveld op dit moment. Uh, 4-1 bij die wedstrijd. Zo dadelijk de evenementenagenda, maar eerst deze van George Harrison. Deze heerlijke gauw werd het half tien op maandagmorgen. En op de zaterdagmiddag half vier, dat betekent tijd voor de evenementenagenda Albert-Jan. Ja, en terwijl natuurlijk de dertig van Zandvoort momenteel uh, volop in gang is. En de, dat allemaal nog doorloopt tot half zes. En natuurlijk de finish in het gezellige dorp, ons gezellige dorp Zandvoort. Met natuurlijk de, de bloemen en de medailles die daarbij horen. En daarna lekker op een terrasje of in een uh, restaurantje een hapje eten dan wel drinken. Volle bak in het centrum van Zandvoort tijdens de 30 van Zandvoort. Maar daar houden we dit sportieve weekend niet mee op. Want morgen hebben we de Omloop van Zandvoort. En die begint om half negen. De voorjaarsklassieker De Omloop van Zandvoort... start vanuit de spe spectaculaire pitstraat van het circuit Zandvoort. Je fietst een grote ronde van 4,2 kilometer... over het uitdagende en heuvelachtige circuit. Het is een echte tijdrit. Je rondetijd op het circuit wordt namelijk officieel geklokt. Hierna neem je wat gas terug en volg je een afwisselende route... door het Duingebied en langs Bloembollenvelden richting Noordwijk. Langs de route zijn er verzorgingsposten. De sfeervolle finish uiteraard in het centrum van Zandvoort... waar je wederom op een terrasje nog even lekker kunt nagenieten... van je wielerprestatie, want het is een fietstocht. De omloop van Zandvoort morgenochtend vanaf half negen... met de start op het circuit, circuit Zandvoort. En dan een geweldig loopevenement nog... Runners World Zandvoort circuitrun... Dat is het meest afwisselende hardloopparcours van Nederland. Dat vind je morgen tijdens de Runners World Zandvoort Run. Tijdens de 11e editie op morgen, morgen is geen enkele kilometer hetzelfde. Voor de 21,1 kilometer is een aantrekkelijk uiterst afwisselend... en uitdagend parcours samengesteld over het circuit, het strand, het duingebied... en natuurlijk het centrum van Zandvoort. De 12 kilometer is in te delen in drie stukken van 4 kilometer. Het circuit Zandvoort, het strand en boulevard en het centrum van Zandvoort. Ook als je voor de parcours van 5 kilometer gaat... heb je de kans om over het asfalt van het circuit Zandvoort te rennen. Hoewel beroemd door de autoraces... is het door de asfaltheuvels ook een unieke hardloopuitdaging. Ren je de 21,1 kilometer of 12 kilometer... dan kom je wellicht ook nog mul, dan misschien wel juist hard zand tegen. Morgen de Runners World Zandvoort circuitrun... met de start om kwart voor elf. Het goede doel is dit jaar en ook volgend jaar... Fonds Gehandicapten Sport. Dan gaan we naar 30 maart. Dan is het de Mini- en Kinderdisco in pluspunt Minis. Tegenwoordig 3 tot en met 5 jaar. Uh, en uh, die zijn van 6 tot 7 uur. Van harte welkom. En kinderen van 6 tot 12 jaar van 7 tot 9. Dan gaan we op 31 maart. Gaan we natuurlijk weer naar het circuit. Want dan is het tijd voor de DNRT-Paasraces. De DNRT Paasraces 31 maart tot 1 april zullen bol staan van het autosportspectakel. De wedstrijden worden verreden door raceklassen uit de DNRT bretensport series. De toegang tot de DNRT Paasraces is gratis. Duinen hun hoofd en hoofdtribune en paddocks zijn vrij toegankelijk. Toeschouwers die met de auto's komen kunnen voor 6 euro per voertuig op het parkeerterrein achter de hoofdtribune parkeren. De DNRT Paasraces 31 tot en met 1 april de locatie uiteraard, Circuit Zandvoort, burgemeester van de Alverstraat 108, al hier te Zandvoort. Tot zover. Oké, okay, en dan gaan we live schakelen met Duintjesveld, want Job, jij hebt weer een doelpunt. Ja, uiteraard, anders wil ik niet. Inderdaad, de speler ongeveer in de 32e minuut. Want het stadion klopt ook niet. Een prachtige slalom van Butwater, wie kan het anders zo doen dan Witwater? Uh, daar zeg ik nou, 5-1 voor Zandvoort. Voor... Oké, okay, dat zijn uh, goede berichten. 5-1 inmiddels alweer. Goh, dat gaat snel daar. is dus straks meer van jouw over deze wedstrijd SV Zandvoort, VVA Spartaan. 5-1 dus de tussenstand. Miss a line. Between whisky and water into wine. Ain't long. you're down and out and out here on your own it don't matter Schreeuwen het maar uit hè, daar in Portugal. Hallo, in, in, je de, de nieuwe Zee van Weilen en de vertegenwoordiging van Nederland tijdens het Zonfestival uh, van dit jaar. Zeven minuten over half vier, je hebt nog een paar evenementjes ja, en, voor ja, ons. Ja, nog twee evenementjes, doordat de, de Joop van Esser ons steeds uh, tussendoor komt met zijn doelpunten. Doelpunt Rijk Verstijn daar op het Duintjesveld. En nog even tijd voor twee uh, korte, uh, tenminste één uh, kort berichtje over twee evenementjes. Allereerst morgen nog het huisconcert in Studio Anthony aan de Oosterparkstraat 44. En dat begint om 4 uur. Morgen dus het huisconcert Studio Anthony, Oosterparkstraat 44, aanvang 4 uur. Dan gaan we even naar 31 maart, dan is het Paasfestijn in Pluspunt. Een paas puzzeltocht, eieren schilderen. met de paashaas op de foto. En dat begint allemaal om 12 uur. en duurt tot 4 uur s middags. en pluspunt. Paas puzzeltocht, eieren schilderen. en met de paashaas op de foto. op deze 31 maart van 12 tot 4 uur. Tot zover de evenementen. En hier is Steve Ingoots. En Higher love. She's your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the papa got flashing fleshing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my match at 20,000 patent Picasso. Bitch, it be different, dabbing with niggas like a nacho. Took up a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. She's having it, with the color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out Do of this. Do you slide on all your nights nice like this? Do you try on I'm so De zaterdagmiddag van CFM Moria, Kelvin Harris en Slides. Ja, we gaan weer live schakelen met Duintjesveld. Kelvin is vanmiddag aanwezig bij de wedstrijd SV Zandvoort. Vivian Spartaan. En we zitten zo'n beetje, ja. ja zit, jij zit wel te kleppen, maar we hebben weer een doelpunt erbij. Nou, dat is mooi, of, of ja, niet? Terwijl jij zit te kleppen. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, anders moet jij nog tien minuten kleppen. Dat, dat ja, schiet ook nee. weer niet op. Nou, dat zal niet de eerste keer zijn, maar liever niet. Nee, daarom. Maar je hebt een doelpuntje op. Uh, Mooi. Ja, zeker. Ja, zeker. Een uh, verre trap vanuit de verdediger van Zandvoort komt bij een uh, bergberg, Over de meeste spelers van uh, VVI. heen. Uh, uh, uh, Bedwater Water was daarin gelukkig, want hij kwam van een verdediger. Toen kwam die bal terug... Ik kon hem meepakken, gaat slalommen, om te om eigenlijk de keeper en kan alsnog op een hele mooie manier de 6-1 scoren. Dus dat is de derde van het de water en, en het is nog ineens rust. De 6-1 staat er nu. Zandvoort uh, is gewoon lekker bezig en uh, het spel moet nu even wachten, want het bal de bal wordt door de keeper gehaald. Zandvoort mag hem eruit nemen. Eh, even kijken, Julian Mans, terug naar de keeper, Vries, uh, Daan Kerkman. Kerkman, naar eh, even kijken. Dat is voor de mensen voor Patrick Koper. Koper naar de Vries. Vries nu in de bal. Helemaal naar de andere kant. Daar staat buurt water. Water is nieuw, staat nu op links en probeert nu wat mannen te passeren. Dat lukt hem ook uiteraard. Dat wil ik zo weinig zeggen. Eh, <tie> Diepe paas op... Oh, wat een schoonheid van het doelpunt! Niet normaal. Oh my god. Wat een gevoel voor die bal. Wat die put water flikt. Niet normaal. En, en, en ja, het, het, het, je had het moeten filmen. Ik kan het niet, kan het niet uitleggen. Maar het was zo ontzettend mooi. Met zoveel gevoel. Geest die die bal aan berg die diep gaat. En die bal op tijd aan kan nemen. En die keeper voor de zevende keer voor de rest kan passeren. Dit was echt... Ik heb er geen woorden voor, op. Dit was waanzinnig. En het was uh, nummer 7 alweer. Ja, dat is lekker. Nummer 1 inderdaad. Ja. Maar dit is van zo'n ongekende schoonheid. Uh, uh, ik word er gewoon stil van. Maar ik moet nog even doorgaan. Want <laughs> ik zag geen rust, natuurlijk. <laughs> Goed, um, uh, VVI heeft ondertussen de bal uitgenomen. En probeert op de helft van het Zandvoort te komen. Uh, dat uh, gaat weer niet lukken. Want Zandvoort kan die bal overnemen daar. Jureman, terug naar Daan, Kerkman. Kerkman, uh, ver weg... Richting, oh, bal gaat uh, naar buiten toe, want er ligt een pva speler, geblesseerd op de grond. Het spel is dus even stil. Maar dit was zo'n ontzettend mooie goal. Een doelpunt een, een tussen uh, samenwerking tussen twee jongens die houden van voetbal, die leven van voetbal, die kunnen voetballen en die gevoel voor die bal hebben. Geweldig, groot en ja, huh, genieten. Uh, ja, mooi hè, om dat te horen ook zo. Uh... Ja, uh, en uh, weer in die uitzending hè? Ja, ja, ja, weer live. <laughs> ja. ja, goed, het spel is stil. Ik, ik weet niet wat, uh, wat er aan de hand is daar. en Er uh, wordt die verzorging uh, is erbij. Um, laten we even terug naar de studio gaan, Rob, dat we eventueel nog om over anderhalf minuut even terugkomen. Want om dit vol te babbelen, dan moet ik allemaal rare dingen gaan zeggen en heb ik wel nog geen idee. We doen gewoon even een klein stukje muziek en dan komen we zo meteen weer bij je terug, Joop. Dankjewel. Goed, goed plan. Oké, okay, tot zo. Even speciaal gedraaid voor alle lopers van de 30 van Zandvoort vandaag. Katrina ja. en Waves are walking on sunshine. Ja, we gaan weer naar, naar Joop toen. Uh, daar uh, live op Duimpjesveld. Het uh, doelpunt erfestijn al daar, uh, Joop. Ja, uh, waar ondertussen een elkaar gehaald wordt voor uh, deze ongelukkige speler van VVA. Die weliswaar uh, nog op het grootste wat buiten de lijn. Dus de scheidsrechter kan het spel hervatten. Uh, ja, ik heb geen idee wat er aan de hand is. Uh, degene, die, uh, vlakbij zijn, de, degene die vlakbij staat, wisten het ook niet. Maar in ieder geval, uh, de die vraagt die bal zal waarschijnlijk voor een uh, bal gaan. Een dus, uh, vervanger voor uh, de, de speler is nu in het veld. Uh, ja, het ligt stil. Het is, het, is, uh, het is niet lekker, want het is koud. Er staat een beetje wind en die is gewoon koud. Goed, de bal is uitgenomen ondertussen. En uh, soms geeft de bal terug aan VVA. Heel en de keeper kan die bal weer in het spel gaan brengen. Hij heeft blijkbaar geen aard, hij staat pas in 7e, 1-8. <laughs> Sorry, dat ik niet zeggen, maar want die zitten natuurlijk. Karsten Vries, mooie interceptie. De Vries naar uh, voor de Oort, Van de Oort. Hij speelt met water in. Water is die bal kwijt, maar hij verhoopt hem weer terug. Gewoon door inzet, puur inzet, geweldig. Hij speelt eenmaal naar de andere kant. Daar is Justin luid. Ik neemt hem op. Dus naar de, Haan. de Haan weer terug naar luiten. en zo gaat het lekker daar. De Haan weer een gestijnt naar binnen toe, gaat uithalen, gaat uithalen, maar dat is een zwak schot en dat kan de keeper vrij makkelijk werken. En dan gaan die bal in het spel brengen. Verre bal, proberen maar met verre ballen te doen, maar Sanford is alweer een interceptie daar, Paul van der Hoort, Speelt naar Kastatrisi, is die bal kwijt ondertussen, om gewoon, omdat die bal niet aan te nemen we hebben diepe paas en daar staat weer de verdediger van Zan van jullie kan die bal aannemen en heel rustig gaan kijken wat hij erbij gaat doen ja, van de oord van de oord kastenvries. de Fries de Fries gaat een man passeren dat doet hij ook heel netjes maar moet weer een paar meter terug en gaat hij over de middellijn maar uh, dat is een hele verkeerde paas Je probeert dan juist het haan te bereiken maar dat was gewoon te zachte paas en de verdediger van uh, VVA kan er tussen komen VVA is weer aanval. Terugvinden naar Zandvoort, die heeft alweer balbezit. Zo gaat het zo makkelijk. Het is, het is eigenlijk te makkelijk voor woorden wat Zandvoort hier doet. Van de hoort. En daar is het. Uiteindelijk het. Nee, een gele kaart. Geen idee waarvoor. In ieder geval voor. Zo te zien. Koen. Koen mag is een gele kaart. Babbelen misschien, ik heb geen flauw idee. In ieder geval mag Zandvoort hem nemen. Nou, ik weet niet wat er in hand is. In ieder geval kwam er een gele kaart uit het vestag van de zitten. Ondertussen is het dan de van de oorte. Achterin van Zandvoort. Met water. Nog eens eigen helft. Maakt een kattig beweging en gaat weer naar binnen snijden. Nog steeds uh, op zijn eigen helft. De middellijn, zeg maar, naar, naar de Luiten toe. Luiten naar Berg. Berg, helemaal aan de zijkant. Gaat de man passeren. Natuurlijk gaat hij man passeren. Gaat snelheid. snelheid. Gaat de 16 meter binnen. haalt uit. En dat was een stoppunt. Kan de keeper heel makkelijk oppakken. En... Daar wordt weer gefloten en dat is dan voor rust. Het is rust, eindelijk. Uh, de keeper die zal wel eventjes uh, een klein beetje bij moeten komen. Hij heeft 7 om de horen, gaat 7-1 in ieder geval de rust. stand uh, te voor tegen VVA. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, straks komen we uiteraard uh, in de tweede helft weer uh, bij je terug voor deze wedstrijd. Klein stukje van de ziel van Jabataan en Repo Klekmo. Ja, 7-1 op dit moment rust dan bij uh, SV Salford tegen Vavia Spartaan. Zometeen in het volgende uur, derde en laatste uur van zaterdag Uiteraard meer over deze wedstrijd. Laatste plaat voor het en weer van 4 uur is deze van Ed Sheeran. Hier is hij nog een keer met die klassieke Shape of You. The club isn't the best place to find the, lovers, so the bar is where I go.